Goedemorgen, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt vandaag weer mega druk op Schiphol. Het is al dagen chaos op de luchthaven. Komt door de meivakantie, maar ook door een groot personeelstekort. Volgens een directeur is het vooral een les voor de komende zomer. Ja, we zullen volop gaan evalueren. Daar zijn we ook al mee begonnen. Samen met al onze partners hier op de luchthaven. En de ervaringen en lessons learned nemen we mee uiteraard voor de zomervakantie. Schiphol probeerde het aantal reizigers dat vandaag vertrekt met 6000 terug te dringen. Bijvoorbeeld door vluchten te verplaatsen. Maar dat is niet gelukt. In de Amerikaanse staat New Mexico zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Door de droogte en harde wind verspreidt het vuur zich snel uit. De brandweer zegt dat een gebied van zo'n 40.000 hectare in brand staat, maar dat kan nog verdubbelen. De politie heeft een man uit Almelo opgepakt voor het slaan van FC Twente, speler Tjerny, tijdens een wedstrijd tegen Heracles gisteravond. De Heracles-supporter deelde een klap uit na een opstootje voor de tribune.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 En een bijzonder vrouw uit Utrecht. naast gisteravond een kleuter met de auto van zijn ouders op twee geparkeerde auto's gebotst. Agenten kwamen hem na de botsing op het spoor toen hij in zijn pyjama door de straat liep. Het jongetje van vier had de sleutels van zijn ouders gepikt om, naar eigen zeggen, een rondje te gaan rijden. De ouders hebben het advies gekregen om de sleutels voortaan iets beter te verstoppen.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 Welkom back to ZFM Jazz. ben Jaap Funnekotter. And your host for the second hour of ZFM Jazz. Goedemorgen, dames en heren. Ik ben uw gastheer voor ook dit tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is Jaap Funnekotter. Samensteller en presentator. Ik begon het tweede uur met wat mij betreft... een heel toepasselijk nummer van Oscar Peterson, Him to Freedom gecomponeerd door Oscar in 1962... voor Martin Luther King en zijn movement. Uh, daarna talloze malen uitgevoerd. En zowel met 4 en 5 mei in aantocht... als de huidige situatie in Oekraïne... lijkt me het wel zinvol om op zo'n moment... een nummer als Him to Freedom te draaien... En het was een opname, een van de laatste live opnamen die Oscar gemaakt heeft... kwam uit in 2004, maar werd opgenomen 21 november 2003... in de Muziekverein in Wenen. Oscar op piano natuurlijk, Ulf Wakenius op gitaar... Niels henning euchstedt Pedersen op bas en Martin Drew op drums. Zoals ik in mijn eerste uur al zei... We denken veel in, dit, uh, in deze twee uur... aan de muziek die gemaakt werd van de Tweede Wereldoorlog... de jaren uh, tweede helft 40 en 50. En één daarvan was natuurlijk een van de sterren... en dat was Glenn Miller. Glenn Miller verongelukt boven het kanaal op 15 december 1945. Een vliegtuigongeluk. Maar... Opnames vanaf de Glenn Miller Original Band... dat is een opname die oorspronkelijk op 78 toeren was... en geremasterd op cd. Uh, naar deze opname van de Original Glenn Miller Band... gaan we luisteren naar de standard Moonlight Serenade. Dat was de weluidend klinkende klarinet van Glenn Miller met zijn original band Moonline Serenade. Uh, vlak na de bevrijding uh, was er een Nederlandse groep die ook behoorlijk populair was. En dat waren de Millers. De Millers, genaamd naar hun leider, uh, en dat was Ab de Modenaar. Uh, en die brachten heel veel uh, jazzmuziek uit, speelden hier in jazzclubs in Den Haag in Haarlem en waar al niet. Uh, en de muzici die met hem meededen waren... mensen als Herman Schoonderwald op klarinet. Frans van Bergen, de jazzviolist. Koen van Nassau op vibrafoon. Matt Matthews op accordeon. Paul Ruijs, piano. de Molenaar zelf dus op gitaar. Victor Kahatoer op bas. Tony Nusser, die na de hand nog bij Toon Hermans heeft gespeeld op drums. En vocaliste Suzy Muller. Wat zij ook deden, dat was Engelse nummers van een Nederlandse tekst voorzien. En zo'n omgebouwd liedje naar een uh, Nederlandse tekst... Uh, hebben ze gedaan met het bekende nummer Don't Get Around Much Anymore. Maar zij noemden het de Mullers Katerliedje. Waarom krijg je steeds weer? Bijna iedere keer.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 Zo'n kater. Van nu af aan geen druppel meer. En dat waren de Millers met het katerliedje. Of ze werkelijk niet meer dronken, dat betwijfel ik. Uh, een andere zeer populaire uh, jazzmuzikus was Pia Beck. Pia Beck, die vlak na de oorlog op Scheveningen speelde in De Berenbak. Met. Uh, John Engels, John die nog steeds actief is uh, op drums. Uh, ik ga een nummer van Pia laten horen wat getiteld is... Haven't Got a Worry. Dan komen we uit bij Cor Bakker en Louis van Dijk. Uh, die hebben een cd uitgebracht. Dat was in 2002 op By Leo Music. Het label van Jeroen de Rijk en Frits Landersbergen in de tijd. Uh, en Louis en Cor op piano worden hier begeleid door Frits zelf. Door Edwin Corzilius op bas. En de reeds genoemde Jeroen de Rijk op percussie. Luistert u... Ook in deze 4 en 5 mei tijd, naar een zeer en met koningsdag net achter de rug, naar een zeer bijzondere versie van het Wilhelmus. Zo sterven de klanken van het Wilhelmus... geïnterpreteerd door Cor Bakker en Louis van Dijk langzaam uit. Uh, ik ga een nummer draaien van een immens populaire big band vanuit Nederland. We praten weer over de jaren 40 en 50. En ik heb het dan over The Ramblers. The Ramblers onder leiding van Theo Uden Massman. Uh, ik heb op de kop getikt een tijd een paar jaar geleden een serie CD's Die heten Nostalgisch Nederland met tussen haakjes Big Band. En daar staan een hele serie nummers van deze Ramblers op. Uh, ik denk dat die uh, in de uh, Apple Store, daar heb ik hem gevonden, nog wel te krijgen is. Uh, het nummer waarna we gaan luisteren is Chicago. En... De Ramblers hebben een speciale gast op deze heruitgave. En dat is Coleman Hawkins uit Amerika. Die kennelijk zo vlak na de oorlog ook een keer in Nederland was. En met hem meespeelde. Zo, we horen de tenor van Coleman Hawkins en de Ramblers in Chicago. van The Ramblers... met als solist Coleman Hawkins op Tenor. Uh, een andere beroemde uh, jazzmuzicus... Herbie Mann, de fluitist... ook wel de saxe speler... maar voornamelijk bekend als fluitist... Uh, bezocht Nederland in 1956... en maakte een LP... Herbie Mann with the Wessel Ilken Trio. Waar Herbie Mann te horen is... begeleid door Ado Broodboom op trompet... Pim Jacobs, piano, Ruud Jacobs, bas en Wessel Ilke op drums. De begeleidingssessie ook weer de crème de la crème uit die vijftiger jaren. We gaan luisteren naar Lady Bach. <middels> En Wessel Ilke Combo. Trio, moet ik zeggen. Uh, we gaan snel door met Billie Holiday. Er is een prachtige box uh, met cd's van Billie Holiday... genaamd Lady Sings the Blues. En van de vierde cd van die serie... gaan we luisteren naar een opname uit 1957... God Bless the Child.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 Yes, the strong gets more while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the bread. Mama may Oh no.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 opname uit 57... twee jaar voor haar overlijden. Uh, we gaan terug... naar het heden. Uh, ik zei het al... 10 april was Michael Varenkamp... hier in de krocht. Ik was daar ook bij. En het uh, programma was... gewijd aan Louis Armstrong. Een van de nummers... die hij uh, in dat concert... zong in de krocht was... St. James Infirmary. En dat staat ook op... Uh, een cd van hem... met uh, als titel The Legends waar Michael begeleid wordt door Ben van Dungen op saxes... Wieboud Burkens op keyboard, René van Barneveld gitaar... Harry Emery, Bas en Erik Koger op drums... met een speciale inleiding. Erik, wanneer dit nummer begint? Een opname uit 2016, St. James Infirmary. St. James Infirmary. Een hele specifieke interpretatie. Wel fascinerend, moet ik zeggen. Uh, terug naar de wartime. De tijd dat uh, de spirit hooggehouden werd... met Amerikaanse jazz, big band, muziek en wat niet al. Uh, ik heb een verzameling ook weer een paar jaar geleden op de kop getikt... en dat heet de Ultimate Wartime Collection... Een verzameling van honderd nummers uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. En van die uh, serie cd's gaan we luisteren naar het orkest van Benny Goodman met zijn Big Band. En ze spelen Koe in de Klok.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 waren de klanken van Benny Goodman en zijn Big Band. Uh, ook nog even een uh, dienstmededeling. Aanstaande zondag, dus niet vandaag, maar vandaag over een week... Uh, treden in de krocht op de Preacher Man... met uh, een hoop Hammond b 3 Geweld. Uh, dat wordt vast een fantastische uitzending. En ik hoorde net van Hans Rijmers, de voorzitter... dat er nog tien kaartjes over zijn. Het is al bijna vol dus... maar degene die naar dat geweldige concert toe willen... volgende week, zondagmiddag om half drie... Uh, haast u, tien kaartjes zijn er nog beschikbaar. Uh, wij blijven even in de tijd van... Uh, die Ultimate Wartime Collection... En we gaan luisteren naar Sydney Bechet met After You've Gone.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 ご視聴ありがとうございました<笑> Van Sydney Bechet, uh, Een uh, veelgeziene gast in de krocht, ik had het net over de krocht, was natuurlijk ook Scott Hamilton. Ik hoop hem weer eens een keer daar te zien, want dat is er weer eigenlijk te lang geleden. Hier gaan we luisteren naar Scott Hamilton met Skylark. van Scott Hamilton, komen we alweer bijna aan het einde van deze uitzending. Het loopt immers tegen de klok van twaalf. Ik heb nog één plaat voor u klaarstaan. En dat is, denk ik, toepasselijk in uh, deze tijd... Uh, waar we het eigenlijk programma in het kader van hebben gezet. Uh, 4 en 5 mei, de bevrijdingstijd, de jazzmuziek uit de jaren tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Ik hoop dat u genoten heeft van mijn muziekkeuze... een beetje uit de oude doos, doos een hoop nostalgia. En uh, volgende keer dan uh, pakken we de jazz weer op... Uh, in uh, een uh, heer, hedendaagse tijd. Hoewel, daar hadden we vandaag ook een paar nummers van. Dank voor het luisteren. En we gaan eruit met... Peggy Lee, begeleid door Benny Goodman en zij zingt natuurlijk We'll Meet Again.